Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Juris ho, ho. Stubenitski met het NOS-journaal. Er is nog maar een kwart over van de vulkaan... die in Indonesië een tsunami heeft veroorzaakt. Daarmee is de kans op een nieuwe grote vloedgolf flink afgenomen... zeggen deskundigen. Een tsunami kostte vorig weekend op Sumatra en Java ruim 400 mensen het leven. Burgemeester Krikke van Den Haag... heeft een protest van demonstranten met gele hesjes verboden...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 De vrouw van 27 jaar werd opgepakt toen ze even in Duitsland was en naar Syrië wilde reizen. Daar kan ze levenslang krijgen. De terreurverdachten die vanochtend in Rotterdam werden opgepakt... zijn vier mannen van tussen de 20 en 30 jaar met een niet-westerse achtergrond. Zeker één van hen komt uit Syrië. Ze zijn door speciale eenheden van de politie in het oosten en in het centrum van Rotterdam gearresteerd. De vier zouden betrokken zijn bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Wat ze precies van plan waren, is niet duidelijk. De leden van het genootschap Onze Taal hebben het woord van het jaar gekozen... en het is geworden laadpaalklever. Het verwijst naar de bezitter van een elektrische auto... die onnodig lang een plek bij een laadpaal bezet houdt. Het woord won ruim van blokkeervriezen. Dat woord eindigde eerder deze maand wel bovenaan... bij de verkiezing van woordenboekenmaker Van Dalen.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 FM. Hoho! Ho, ho. Dit is Kerst met ZFM. Met Mem nu. Zandvoort op zaterdag. Just get to Even na 4 uur, Zandvoort nogmaals een goede middag. En welkom bij Salford op zaterdag, op de zaterdagmiddag en op de maandagmiddag te beluisteren bij Cierven. Wat het mooie is, het begint alweer een beetje schemerig te worden hier in Salford. En dan uh, die zonnige plaatdraai van Baltimore uit de jaren 80. Best een leuk effect, hier hoor. De Tassan Boy. Zo'n begin van het derde en laatste uur met uiteraard weer. Het jaaroverzicht, ik ben de tel bijna kwijt, Albert uh, Jor. Waar. waar zijn we gebleven? Uh, september 2018. S september gaan we. En we gaan door tot S december 2018, het derde uur. Ja, we hebben wederom live, live vanaf de Tolweg 10A in het grijs, grijs Zandvoort. Maar genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. En kijken weer bij uh, uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Want muziek verbindt ons toch? Zo is dat. Dat dacht ik. Want dat is, heeft een hint naar het gedicht van de, het jaar, mag ik wel okay, zeggen. Oké, het gedicht van het jaar, om kort voor vijf. Ja, als we daar tijd voor hebben. <lacht> ja, je weet het maar dat. Je weet het maar niet. Goed, dat gaan we doen. Da dat gaan we doen, oké, okay, helemaal goed. Daar verheug ik me op en uh, zodra gaan we meteen naar uh, september... want anders gaat het helemaal niks worden, hè? Nee. Dit is een hele ouderwetse plaats... want eigenlijk moet je het over een e-mail hebben tegenwoordig. Maar uh, de proclaimers hadden het nog over een letter. Een letter from America. Zo, het tweede plaatje in het derde en laatste uur van Stamford op zaterdag. ...van de Proclaimers, een letter from America. Albert-Jan had het nou net trouwens over meekijken in de studio. Dat kan inderdaad weer heel eenvoudig. Gewoon even gaan naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Ja, ja, het ziet goed, Albert-Jan. Het ziet er weer prachtig uit, hoor. <tieft> de maand september, daar zijn we aangekomen. Begin september werd bekend dat dit jaar... ...geen stads- en dorpsomroepersconcours in Zandvoort georganiseerd gaat worden... Het gebrek aan de dorpsomroeper laat zich voelen. De krakers die eind juli de watertoren kraakten... waren na een paar weken alweer vertrokken. Omroep Max heeft voor de start van het nieuwe tv-seizoen gekozen... voor een week live-uitzendingen vanaf het Zandvoortse Strand. Op het terras van Beach Club 10 werd een complete studio gerealiseerd. Willem van der Berg wordt de nieuwe interim gemeentesecretaris. Hij noemt zich Jan Zonderland. Het Open Nederlands kampioenschap Jetski werd bij Bernie's Beach Club georganiseerd. Modder en vooral veel plezier typeren de eerste Muddy Angel Run op het circuit Zandvoort. Veel Zandvoortse teams deden mee. Alleen damesteams, want heren, mochten niet meedoen. Begin deze maand kwam er in zijn woonplaats Amsterdam Oud-wethouder Maarten Bierman te overlijden. Hij was in 2006 tot 2010 wethouder van de oudere Zandvoort en werd alom geroemd om zijn kwaliteiten. Willem van der Sloot probeert de tijgerpoep uit om, uit om de herten langs de spoorbaan te weren. Volgens de zelfbenoemde hertenkenner mocht de lucht van de uitwerpselen van roofdieren de herten van de spoorbaan houden. Yves Berensen gaf zijn eerste eigen concert. De Theater Tuschinski was binnen de kortst mogelijke keren uitverkocht. De Zandvoortse politiek ging weer verstart na het zomerreces... en werd Harold Bluis melden een herschikking van de portefeuilles... na het opstappen van zijn collega Geert Kuipers... vanwege oneenigheid in de Raad over een anonieme schenking... Eh, in de partijkas van de oudere partij Zandvoort. Jazz in Zandvoort meldde dat er voorlopig geen concerten meer zijn... de gezondheid van initiator Erik Timmermans laat te wensen over. Camille Samee Lottin vierde haar verjaardag... met de oprichting van haar stichting Pink Turtle Foundation... Ze leidt zelf aan borstkanker en wilde zich graag inzetten om de taboe rondom borstkanker weg te nemen. De Wall of Fame actie van strandpaviljoen Buddha Beach leverde 4.960 euro op voor stichting Metakids. Aanleiding voor deze actie was Carmen het ongeneeslijk zieke dochtertje van een van hun vaste gasten. Een lang gekoesterde wens van de Zandvoortse brandweer ging in vervulling. Er werd een jeugdafdeling opgericht. Piet Honderdos en Willem Honderdos-Knook uh, Wil Honderdos waren op 20 september 60 jaar getrouwd. Het diamanten bruidspaar is vooral bij de scouting bekend. De Zandvoortse cabaretgroep Middelbare Meiden kreeg theater De Krocht met gemak helemaal uitverkocht. Het werd een geweldige première van hun nieuwe theatershow. De zaal deed vrolijk mee. Wendy Schrama Jacobs werd de nieuwe voorzitter van toneelvereniging Willem Hildering. Snel nam het stokje over van haar echtgenoot Hein. Onder haar voorzitterschap werd gewerkt aan een jubileumvoorstelling... waar alle leden, inclusief de jeugdafdeling aan mee zouden doen. De oude gereformeerde kerk aan de Julianaweg was weer te koop. Eigenaar Bates Lohman en Renske Hofman... hadden de kerk omgetoverd tot het Lichthuis. Een succesvolle locatie voor overnachting... gecombineerd met yoga en meditatie. Het stel gaf aan meer rust nodig te hebben. Anita Dane werd de nieuwe leider van On Air Dance. Later zou zij de dansschool helemaal overnemen... En tot slot in september 2018 het jaarlijkse sportcafé werd weer gepresenteerd door Andy Houtkamp. Veel jongere sporters kwamen hun verhaal doen. the threat Bevrijd. Keek je niet meer benauwd naar de klok?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 De de macht had, en jou, hoe zou het zijn op de balkan? De meeste mensen die stappen er geen bal van. Kosovo, Kosovo, in Pakistan, Sierra Leone, Sudan en Afghanistan. Eritrea en natuurlijk Georgië, Het is oorlog van hier tot daar. Dat dus waren weer twee iets achter elkaar op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag bij CFM. Als eerste Marco Besato en Ali B. En wat zou je doen? En daarachter deze mooie zing van Bill Medley en Jennifer Warnes. En I've had the time of my life. Ja, we kunnen hem niet helemaal draaien, <laughs> want uh, ja, het is uh, bijna, bijna half vijf alweer, uh, Albert-Jan. Maar we hebben nog een uh, maandje te doen in het, uh, de eerste half uur van het derde uur. En dat is de maand oktober. Ook de stins van kindercentrum Ducky Duck mochten van de minister na het verschrikkelijke ongeval in Os niet meer op de openbare weg. Hoe lang het verbod zou gaan duren was dan nog niet bekend. Twee nieuwe koren vrolijkten het Chanti en Zeeliedenfestival op. Het verse bloed werd positief ontvangen tussen de alom bekende traditionele Chanti's. De vierjarige Carmen was een van de gezichten van de nationale actie van de Vriendenloterij en Stichting Metakids. Het meisje heeft een metabole ziekte en dat is levensbedreigend. Twee Zandvoortse talenten werden gecast voor de nieuwe kerstmusical Scrooge. Wintana Haapte en Sam werden op voorhand al grote triomfen. vervierden op voorhand al grote triomfen in Haarlem. De nieuwe sportnota 2017 plus met als thema meer met sport... maakt het mogelijk dat de teamservice Zandvoort, gemeente, onderwijs, zorg en welzijnsinstellingen en sportaanbieders kunnen ondersteunen. De bouw van het nieuwe bedrijftruim Nieuw-Noord was van start gegaan... met het slaan van de eerste paal voor het gebouw van Air Force. Binnen de kortste keren herrees er een enorm pand... dat vrijwel volledig duurzaam zal worden gehouden. De Elfstanden de elf strandentocht deed ook in Zandvoortse strand aan. De 1111 deelnemers wandelden van voor het grote doel de Hartstichting. Er werd maar liefst een bedrag van 93.560 euro opgehaald. De gemeente Zandvoort heeft er een nieuw gedecoreerde bij. Bentvelder Piet Heijn van Mechelen, werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn tomeloze inzet tegen de slaapstoornis apneu. Neu. Met als thema disco werd de nieuwste editie van Korendag een uitzonderlijk succes. De beachpopzingers maakten er in de protestantse kerk een echt discofeest van. Onder overweldigende belangstelling nam oud-wethouder Gerard Kuipers afscheid. In het Zandvoortsmuseum, lange rijen wachtenden... vormden zich om Kuipers te kunnen bedanken voor zijn inzet voor Zandvoort. In winkelcentrum nieuw York ging een pilot van start met de weekmarkt. Met deze wens van velen werd duidelijk voorzien in een behoefte. ProRail had weer eens onderhoud aan het spoor van Zandvoort naar Haarlem gepland. Laat het nou net het drukste weekend zijn van de zomer. Lange rijen bij het Stationsplein. De Zandvoortse Veteranendag wordt steeds drukker. Een groot aantal Nederlandse veteranen, waaronder Koreaan-veteranen... wisten de weg naar strandpaviljoen Thalassa te vinden. De DTM zal voorlopig niet meer op Sikri Zandvoort te zien zijn. De directie van Sikri Zandvoort en de organisatie van het race-spectakel... konden het niet eens worden over de prijs. De eigenaren van de panden aan de passage kregen nul op request van, van, van wethouder Ellen Verhey. Ze moeten per 29 januari 2019 vertrekken. Dan loopt de erfpacht af... Wel wilde Vrij meedenken over een redelijke oplossing voor de ondernemers... die hun pand moeten verlaten en slopen. De ruilwinkel van Sinkel deed op één avond donaties aan vijf goede doelen. Onder andere om een mooi kerstfeest en nieuwjaarsavond... voor eenzame ouderen te kunnen organiseren. De kandidaten voor de titel onderneming van het jaar 2018 werden bekendgemaakt. Zandvoort kon weer gaan stemmen en deed dat massaal. En tot slot in oktober 2018... SV Zandvoort kon de smaak maar niet te pakken krijgen. Na het kampioenschap van vorig jaar was het team gepromoveerd. Daarom werd de formatie van trainer Ted Saumier op meerdere plekken versterkt. Maar het wilde nog niet erg lopen. Te veel wedstrijden gingen verloren. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan voor de maand uh, oktober. Ook weer in uh, samenwerking met de Sanfordse krant. Onze dank daarvoor. Nou, november en december hebben we nog te doen in het laatste half uur. En uiteraard het gedicht van, van het jaar, om het zo maar even te zeggen. Die hoor je zo rond en nabij kwart voor vijf. single van Phil Collins die we al een hele tijd niet meer gedraaid Bye. hebben. Dus ik kwam me ineens weer tegen. Ik dacht leuk zo voor de zaterdagmiddag en de maandagmiddag. De single Another Day in Paradise inderdaad van Phil Collins. We zijn toegekomen aan nou, zeg maar de winter van 2018. We gaan naar de maand november toe. willem Elsman werd voor de vijfde keer Open Nederlands kampioen Garnalenpellen bij de profs. Laura Kalk was de beste bij de amateurs. De roze kunstlijn was dit jaar ook in het Zandvoorts Museum als onderdeel van kunstplein Haarlem. De tentoonstelling vroeg aandacht voor de diversiteit in de samenleving. Joël Omen, 16 jaar, won in de klasse tot 21 jaar en onder de 59 kilo... het Open Nederlands Kampioenschap Karate. De Telegraaf bracht als eerste het grote nieuws. Formule One Management Limited, de eigenaar van de Formule 1... heeft circuit Zandvoort een concreet aanbod gedaan... om in 2020 een Grand Prix te laten organiseren... Er stond een waar mediacircus in Zandvoort en de rest van Nederland. Het wijksteunpunt van Pluspunt in het centrum in de blauwe tram is eindelijk officieel geopend. Ronald van der Meijen bood een schilderij aan directeur Albert Rechterschot aan. Discotheek Chin Chin was afgeladen tijdens, vol tijdens de terug in de tijd avond. Voor de Zandvoorters van middelbare leeftijd werd het een nostalgische avond om eens lekker ouderwets uit te gaan. Meer dan 400 nabestaanden waren bij de lichtjesavond op de algemene begraafplaats. beheerder Michael Lijnzaad had er met hulp veel aandacht aan besteed. SV Zandvoort wist eindelijk de eerste thuiswedstrijd te winnen... en met de dames van SV Zandvoort ging het echter al het hele seizoen voor de wind. Zij wonnen al voor de zesde keer op rij. Het hardloopevenement Zandvoort loopt bracht 1300 euro op... voor het realiseren van een speelveldje met trimmogelijkheden in Zandvoort-Zuid. Het, van, het gerenoveerde van Venemaplein werd uiteindelijk voorzien van voor beplanting. Ruim 17.000 plannen gingen de grond in. De centrale cliëntenraad van Kennemerhart Hart stapte op. De samenwerking met de directie van de zorgorganisatie verliep al maanden stroef. Het was nog nooit zo druk bij de aankomst van Sinterklaas als dit jaar. Ruim 3.000 belangstellenden wachten hem op op de rotonde en het strand op. Autobrijf Zandvoort werd uitgeroepen tot onderneming van het jaar 2018. Vader en zoon Witte werden gekozen boven het wapen van Zandvoort en bakkerij van Vessen. Het raadsvoorstel om de toeristische verhuur beter te reguleren werd door wethouder Ellen Verhey teruggetrokken. Het bleek nog niet rijp voor besluitvorming. Marian Lefferts kreeg de gemeentelijke waarderingsspeld voor het 25 jaar kleden van de Zandvoortse Zwarte Pieten... Vanaf 1 januari 2019 zal de buitenschoolse opvang, de Boomshut, Booms onderdeel zijn van de skip Relinde Aardengeest en van Albert Rechterschot. Van Pluspunt tekende de overeenkomst. Snackpaarden Zilvermee meel houdt op te bestaan. Op 23 december 2018 opende Willem en Alette Bol voor het laatst de deuren. Hier uh, wordt een plantenzaak van dochter Fijke gevestigd. In de Dr. C.A. Gerkenstraat werd een woning beschoten. Een slapende jongen van 14 jaar werd daarbij in zijn hand geraakt. Hij raakte licht gewond. Zandvoort Marketing kwam naar buiten met twee nieuwe evenementen voor 2019. De 24 uur en de Zandvoort Goals Wild. Daarbij wordt wederom nadrukkelijk medewerking van Zandvoortse ondernemers gevraagd. En tot slot in november 2018 columniste Sandra Lissenberg doopte haar eerste boekje. Een bundeling van de eerste 50 columns voor de Zandvoortse Courant. Nou, we zijn lekker op weg zo met het uh, jaaroverzicht, uh, albert Alleen De maand uh, december nog. En tussendoor ook nog even een gedichtje doen. Dus we horen je nog wel even terug uh, de laatste 23 minuten van uh, dit programma Zandvoort op zaterdag. Eerst hebben we weer wat muziek voor je. Hier is Sister Slets en Last in Music. is kenbaar bekend bij deze single uiteraard. Het geluid van uh, Now Rogers. Yo, the Sister Sledge en We Lost in Music. Nou, we kunnen er nog eentje doen tot aan het gedicht van het jaar. En het gedicht heet uh, Muziek Verbind. En die ene is van Rita Ora. trouble. Too real, and every time I feel I sabotage it, I start running. Yeah. And every time I push away, I really want to say that I'm sorry, but I say nothing. Voor swingende muziek van Rita Ora. Yo, The Let You Love Me. Zo vlak voor het gedicht van het jaar. Zo noemen we hem even. We hebben een heel mooi gedicht vandaag, zo rond kwart voor vijf. Het gedicht Muziek Verbindt. Het motto van ons voor 2019. Meer dan noten op een blad, tekst en geluid. Het gaat recht naar je hart. Je ademt het uit en ook weer in. Het heeft ook steeds een einde, maar ook een begin. Melodieën en klanken vertellen een verhaal. Iedereen, iedereen kan het horen. Het spreekt namelijk maar één taal. Eén taal die iedereen kent. Leven zonder muziek. Rob en ik zijn het zeker niet gewend. Heel even zingen. Heel even luisteren. Voel de kracht, de kracht van muziek. Wij, wij kunnen niet zonder. Misschien u wel, maar wij zeker niet. Heel hard of heel zacht, het maakt ons niet uit. Muziek is ons leven, daar gaat er bij ons niet uit. 2019 wordt het jaar van aandacht en muzikaal. Zo komt volgend jaar de liefde aan de macht. Dus, beste luisteraars, kijkers en zfm medewerkers bij elkaar... Rob en ik wensen u een gezond en muzikaal nieuwjaar. En zo is het maar net, Albert Het jaar 2019 met Muziek verbindt, En dan gaan wij uh, met de CFM op naar de uh, 30 jaar. Dat 30, een, 30 jaar alweer. Dat, ja. dat wordt weer een feestje. En ik, ben, ik, uh, ik geef ons alvast op voor de lustrumcommissie. Heel goed. Zoals <lacht> nou, al jaren. Bij, bij deze staat hij dan uh, op naar de 30 jaar. Dat gaan we in 2020 dan uh, uiteindelijk doen. Hè? Het jaar van de Formule oh, ja. 1. Ja, zo is het.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 mooie gedichten van het jaar Muziek Verbindt, dan deze plaats. Nou, helemaal geweldig. Je hoort, uh, Abba en Thank You for the Music. Nog tien minuten te gaan en dan is hij er weer, Fred Heij, met uh, Entertainment for you. Maar we hebben nog één maandje te goed van je, Albert Jan. Last but not least. Ja, daar komt hij aan. Met welke maand zou het zijn, denk je? <laughs> nou, geen idee. Denk december misschien? Ja, en het uh, jaartal 2018. De Sportraad Zandvoort organiseert weer het Jeugdsportgala. 103 Zandvoortse kampioenen en sporters van het NOC-NSF-status werden in het zonnetje gezet. De seniorenmarkt van het DSVZ was een doorslaand succes. De blauwe tram was bij de kans te klein om de belangstellenden op een ordelijke manier te verwelkomen. Sinterklaas bracht er ook een bezoek aan, de markt. In deze maand werd bekendgemaakt dat de baliefunctie van VVV Zandvoort per 1 januari gaat verhuizen naar het Museum. Ook de marketingorganisatie zal de Bakkerstraat verlaten, waarheen is nog niet bekend. Bureau Bing bracht het rapport over schijn van belangenverstrengeling naar buiten. Conclusie, er zijn wat zaken onhandig verlopen... maar de gift van Dirk Berghout aan ouderpartij Zandvoort... heeft geen invloed op de besluitvorming. Michel Buscher van de lunchroom Rabbel organiseerde voor de bewoners van Nieuw Unicum... een aangepaste high tea. Deze geste werd uitermate op prijs gesteld... Ellen Kuipers kreeg met haar kerstactie voor min minder bedeelden hulp uit onverwachte hoek. De basisscholier Wesley Geel van de Hanny Schaftschool zette een actie op touw... om producten te verzamelen voor de kerstpakketten van Ellen. Hij kreeg zelfs de Zandvoortse supermarkt zover om producten af te staan voor deze actie. Bij dezelfde woning, waar ruim een week eerder een slapende jongen door een afgeschoten kogel werd geraakt... werd dit keer een handgranaat gewonnen. De buurt werd lange tijd afgezet... De bewoners van het bewuste pand waren niet aanwezig. De burgemeester legde een gebiedsverbod op aan de bewoners... om de rust terug te laten keren in Dr. C. A. Toen De toneelvereniging Wim Hildering kreeg ter gelegenheid... van een 70-jarige verjaardag de gemeentelijke waarderingspeld. De burgemeester de voorzitter Wenda Schrama... na afloop voor haar van de eerste jubileumsvoorstelling. Ondanks flinke aanloopproblemen werd half december de ijsbaan weer geopend. De kinderburgemeester en burgemeester Meij Meijer kweten zich van deze toch belangrijke taak. Griffier Henk van Steveling kondigde zijn vertrek aan. De emabele griffier vindt 20 jaar werken voor de raad van de gemeente voldoende... en gaat Zandvoort begin volgend jaar verlaten. Keurslager Sees Vreeburg heeft eind december zijn messen aan de wilgen gehangen. Hij kreeg een verrassend afscheidsfeest aangeboden in lunchbreak. Veel vrienden en bekenden waren aanwezig. De stichting Jazz in Zandvoort maakte bekend dat Erik Timmermans dermaat is opgeknapt dat de jaarlijkse concertreeks in januari weer van start kan gaan. Het dameskoor Music All In heeft in de protestantse kerk de kerk kerst ingeluid... met een geweldig winterconcert. Er was een gevarieerd programma samengesteld. Het sociaal wijkteam van Zandvoort organiseerde in Pluspunt... een prachtige kerst, kinderkerstfeest. Vrijwilligers, zowel statushouders als Nederlanders... deden de boodschappen en kookten heerlijke hapjes in Pluspunt. Wat de laatste raadsvergadering van het jaar moest worden, kreeg nog een behoorlijke start. De vergadering verliep dermate beladen dat de agenda niet kon worden afgewerkt. Afgelopen vrijdag 28 december werd er weer verder vergaderd. De drie genomineerden voor de Vrijwilligersprijs 2018 hebben alle drie een prijs gekregen: de Speelgoed Vijfde Lachende Kikker, de Publieksprijs, het Rode Kruis Zandvoet, de Juryprijs en Diaconie Agatha Kerk, de Wisseltrofee, werden aangedragen. En last but not least, in 2018... Rotary Club Zandvoort organiseert voor het eerste Santa Run. Een prestatieloop voor het goede doel. De kinderkunstlijn jong en oud, van alle sportieve niveaus liepen mee. Tot zover het jaar over. Nou, we hebben er nog eentje. De oliebollenkraam van Harry Oliebol is overgenomen door Alan Berg. Ja, klopt. Dat, dat, dus we moeten voor Harry weer een, een, een, gewoon, een, een, een gewone achternaam gebruiken, denk ik. Fase. Harry, Harry Vase. Harry Vase. Geen Harry, geen Harry Oliebol de, meer. De man van weinig woorden. Hè? Zo is dat. Maar hij heeft, heeft het al heel lang gedaan. Hè? Heel lang. Heel lang. Ik bedoel, er staan zoiets bij dat hij nog een jubileum heeft gevierd. Maar daar komen we in het volgende jaar geheid op terug. Zo is het. Nou, hij is uh, inmiddels geariveerd. Fred, goedemiddag. Een hele goedemiddag. Een hele goedemiddag. Goedemiddag. is ja, heerlijk. Hoe is je week geweest? Goed? goede kerstdagen. We hebben veel gegeten. Veel gegeten, ik zie het eigenlijk. Ik denk dat het komt daar nou in een keer binnenlopen. Maar het is hem toch echt. Ja, ja, ja. Dus dat kunnen ze allemaal zien op de webcam trouwens. www.ctv-live.nl kan je live meekijken. Zo meteen een entertainment voor jou. Wat ga je daarin allemaal doen? We gaan twee artiesten bellen. Waaronder Michael Noben en Nick Brinkhuis. En beide hebben ze het over een nieuwe single... Michael over die het dus over zijn nieuwe single uh, ja, zijn, uh, Mijn Stoutste Dromen. Oh? Ja, ja. zo. Ja. <laughs> en uh, Nick Brinkhuis, die hebben het over Jij laat me leven. Dus ja, stoutste dromen, jij laat me leven. Ik ken die combinatie van. Uh... Ja, nee, <laughs> uh, nou, misschien ook een goede kerstgroep. Uh, uh, <laughs> ja, nieuwjaars. We gaan het meemaken straks om, uh, om vijf uur. Leuk! ja, dus, En uh, nog een beetje leuke muziek er zo uh, tussendoor. Ja, uh, kerst is over. Dus, kerst ja, is over, uh, die kunnen allemaal dus we al weer uh, weg. Dus, dus hebben we al, ja, Abba hebben we dan die, nog. Ja, hè? Chris Ria, die heeft uh, ook weer uh, de ja. weg naar huis gevonden. Ja, dus, die, is, die is alweer thuis. Die dus. is alweer thuis. Die kan weer een jaar verder. Die kan weer een jaar verder. Nou, wij hebben het jaaroverzicht gedaan. Heb je er nog wat van mee kunnen krijgen? Of was je onderweg naar de studio? Nee, ik was onderweg naar de studio. Dat, dat, je... dat dacht ik ja. al. Nou, we hebben het jaar 2018 doorgenomen. Met dank ook aan de Salvoortse Courant. Ja. Hey, en jij bent ja. weer heel fijn het woord geweest vandaag, uh, Albert-Jan. Ja, nee, klopt. Er moet nog iets gesmeerd worden. Ja, dat dacht ik al. <lacht> wij smeren en uh, zeggen van uh, tot er volgend jaar. Dan zijn we er weer. Ja, dit jaar doen we niet meer. Hoor. Dit, jaar, nee, dit jaar stoppen we ermee. Volgend jaar gaan we weer dus, nou, In ieder geval, als je aan de nieuwjaarsduiken uh, meedoet, trouwens, Fred. Doe je eraan mee of niet? Uh, jij? Nee, nee, ik sla, ja, sla dit jaar een keertje over. Ja, okay. Maar een graadje of zes of zo. Het ja, water, dus, uh... Ik wacht eventjes tot de, tot de graad, of, uh, 20. Ja, graad of 20. Ja, de of is beter. Nou, Met die klimaatverandering zit dat er wel aan te komen. Ik of, uh... wou zeggen, ja, maar zo ja. vaak hebben we het nog niet meegemaakt. Volgens mij, 20 graden hier. Nee, nee. nee uh, Zeewatertemperatuur dan hè, hebben we het over. Ja, klopt. Dus, nou, veel plezier zometeen, Fred. Ja, dankjewel. En wij zijn er volgend jaar weer. Ja. Tot, tot volgend jaar. Oké. Dag. Joep.